Bismillah, was salatu wa salam, ala wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. We hebben de vorige keer gesproken, tijdens de vrijdagpreek, over het gebed en het belang van het hebben van ootmoedigheid tijdens het gebed, oftewel Al-Ghujur. En het gebed is een daad van aanbidding. En een daad van aanbidding vereist een aantal zaken vereist twee zaken om precies te zijn. Allereerst een zuivere intentie. En de tweede zaak is dat de profeet vrede zij met hem opgevolgd wordt wat betreft het verrichten van deze daad. Dat er invulling wordt gegeven aan deze daad van aanbidding zoals de profeet sallallahu dat heeft gedaan. En daarom wil ik tijdens deze preek een aantal fouten belichten die zich voordoen tijdens het gebed. En een van deze fouten die begaan worden tijdens het gebed is namelijk het uitstellen van het gebed zonder enige reden. Totdat de tijd van het gebed voorbij is. Het gebed beste mensen is verbonden aan een tijd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in de Koran Inna salata kanet ala al mu'minina kitaban moukuta Oftewel, het gebed is een plicht die rust op de gelovigen en die in vastgestelde tijden verricht dient te worden. Zoals het vaste niet later verricht kan worden dan de maand Ramadan, zo dient het gebed ook niet later dan haar tijd verricht te worden zonder reden. En sommige geleerden meen zelfs dat het gebed niet correct is als het niet binnen haar tijd verricht wordt. Dus degene die het gebed zonder reden uitstelt, alleen maar vanwege het feit dat hij op school zit, of op zijn werk zit, en pas aan het einde van de dag alle gebeden achter elkaar verricht, diegene heeft zich schuldig gemaakt aan een grote zonde. Want Allah subhanahu wa ta'ala spreekt over lweil in de Koran. En lweil, zoals een aantal geleerden hebben gezegd, is een rivier in Jahannam al billah, en die bestemd is voor degene die achterloos zijn ten opzichte van hun gebed. En een van de fouten die de mensen begaan tijdens het gebed, of beter gezegd de imam begaat tijdens het gebed, dus degene die voorgaat in het gebed, is dat hij el-Besmela, oftewel rahim hardop opzegt. En dat is niet de bedoeling. De profeet plachtte dat niet te doen en de metgezellen plachten dat ook niet te doen. In Zahih al-Bukhari staat vermeld dat Anas radiallahu anhu heeft gezegd dat hij achter de profeet en achter Abu Bakr en achter Omar heeft gebeden. En geen van hen las al-Rahim hardop. Zij begonnen allemaal met Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Oftewel zij zeiden Bismillahirrahmanirrahim zachtjes en vervolgens zeiden zij Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Hard op. En ook behoort tot de fouten die men begaat tijdens het gebed, dat hij zijn handen onder zijn borst plaatst. Als men al fatiha aan het reciteren is, dan is het de bedoeling dat hij zijn handen plaatst op zijn borst. Maar je ziet sommige mensen die hun handen plaatsen onder hun borst. Wa ibn-Hijjr, radiyallahu anhu, die zegt, ik heb achter de boodschappen van Allah gebeden. En ik zag hoe hij... Zijn rechterhand op zijn linkerhand plaatste op zijn borst. Wat betreft de overleveringen die genoemd zijn omtrent het plaatsen van de handen onder de borst of op de buik, die zijn allemaal incorrect. Ze zijn niet correct en dus kunnen ze ook niet toegeschreven worden aan de profeet. Alayhi Een andere fout die mensen begaan tijdens het gebed is het sluiten van de ogen. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi. Die zegt, het behoorde niet tot de leiding van de profeet dat de ogen worden dichtgemaakt tijdens het gebed. Dat men zijn ogen dichtmaakt tijdens het gebed. Het is niet toegestaan om de ogen te sluiten tijdens het gebed. Behalve als er zich iets voordoet voor zijn ogen, die hem natuurlijk van zijn concentratie afbrengt, dan pas mag hij de ogen sluiten. Zoals bijvoorbeeld iemand die niet in staat is, om zich te concentreren, omdat een kind constant voor hem loopt te spelen. Ook behoort tot de fouten die men begaat tijdens het gebed, dat hij niet de rust weet te bewaren tijdens het gebed. En deze zaak heeft invloed op de correctheid van het gebed. Het is zelfs mogelijk dat daardoor het gebed ongeldig wordt gemaakt. De boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dat de slechtste persoon, als het gaat om stelen, wel degene is die steelt van zijn eigen gebed. Ze zei de boodschapper van Allah, hoe kan iemand van zijn eigen gebed stelen? Hij zei degene die een record, oftewel de buiging, niet vervolmaakt en de sujud niet vervolmaakt, de prosternatie niet vervolmaakt. Dus het is een verplichting dat de persoon de rust weet te bewaren tijdens zijn gebed en dat hij de record en de sujud weet te vervolmaken. En hij moet beseffen dat hij op dat moment voor zijn Heer staat. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat een gebed niet volstaat. Als de persoon er niet in slaagt om zijn lichaam in een rusttoestand te brengen. Tijdens een record en tijdens een sujud, tijdens de buiging en tijdens de prosternatie. Tot de fouten die men begaat tijdens het gebed hoort ook het feit dat mensen geen aandacht geven... Aan het opstellen van de rijen. Aan het rechtmaken van de rijen. De profeet Sallallahu alayhi wa sallam, was gewoon. Om te zeggen tegen zijn metgezellen. Stel, oftewel maak jullie rijen recht. Wa la tegtelifu en raak niet verdeeld. Zodat ook jullie harten niet verdeeld zullen raken. El imam Nawawi rahmatullahi alayhi. Heeft gezegd als reactie op deze overlevering. Oftewel op de woorden. Dat de harten wellicht verdeeld kunnen raken daardoor. Dat eigenlijk daarmee wordt bedoeld. Dat mensen haat en nijd voor elkaar onderling beginnen te voelen. Dat ze elkaar beginnen te haat. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Heeft zelfs te kennen gegeven. Dat het niet recht maken van de rijen. ertoe leidt dat het gebed niet volledig gerekend wordt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei namelijk. Maak de rijen recht. Want het recht maken. ...van De rijen behoort tot het vervolmaken van het gebed. En in Sahih al-Bukhari lezen wij dat Enes anhu zegt dat wij gewoon waren, dus de metgezellen waren gewoon om hun voeten tegen elkaar te plaatsen, om zodoende de rijen zo goed mogelijk dicht te maken, zo goed mogelijk recht te maken. En als je kijkt vandaag de dag natuurlijk naar de rijen van de moslims en hoe deze worden opgesteld in de moskeeën, dan is dat in geen enkel opzicht te vergelijken met de rijen van de metgezellen in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Ook behoort tot de fouten die men begaat tijdens het gebed, het feit dat hij de imam voor is met de rokoor of sujud. Voor is met het buigen of met het prosterneren. Voor is... Het een van de handelingen van het gebed. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in een overlevering. O mensen, ik sta voor jullie. En zorg ervoor dat jullie mij niet voor zijn met de rokoor. En niet met het sujud, met het prosterneren. En niet met het qiyam, en niet met het staan. En niet met het verlaten van het gebed. Want ik ben in staat om jullie te zien. Alhoewel ik met mijn rug naar jullie gericht ben. Ook zei de profeet in een andere overlevering van de bukhari vrees degene niet die zijn hoofd voor het hoofd van de imam omhoog brengt dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn hoofd verandert in het hoofd van een ezel. Dit zijn slechts een aantal van de fouten die men begaat tijdens het gebed. We zouden ervoor moeten zorgen dat wij deze fouten corrigeren. En dat wij het gebed zo volledig mogelijk proberen te verrichten. Zodat wij inshallah met de volledige beloning ervan doorgaan. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degene die naar een advies luisteren. En dit advies ook op de beste wijze naar daden weten te vertalen. wa bihamdik. an la ilaha illa